Het is opnieuw druk op de Franse wegen door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Rond Parijs stonden rond 5 uur vanochtend al de eerste files en rond Lyon staat nu zo'n 30 kilometer. Ook in de rest van Europa is het druk, onder meer op de Duitse wegen naar het zuiden. En rond de Zwitserse Gotthardtunnel is drie kwartier tot een uur vertraging. Drukste punt is waarschijnlijk vanmiddag rond 1 uur. Automobilisten moeten ook rekening houden met de hitte, want de temperatuur kan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Op een aantal Duitse wegen mag niet harder worden gereden dan 80... omdat het wegdek anders door de warmte omhoog kan komen. Actievoerende politieagenten gaan mogelijk niet meer naar alle spoedmeldingen. Als mensen na een ongeluk of inbraak 112 bellen... is het maar de vraag of de politie nog wel komt, zegt een actieleider in het AD. Hij benadrukt dat mensen in levensgevaar wel altijd worden geholpen. Politiebonden voeren al maanden actie voor een betere CAO. Dit weekend zijn daarom vijf voetbalwedstrijden afgelast... omdat agenten weigeren ondersteuning te bieden. Minister van der Steur wil de politie wel extra geld geven... maar de bonden vinden het bod te mager. Maandag overleggen ze over hoe het verder moet. Lydie Cohen is overleden, de vrouw van oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Ze leed aan de ziekte-MS en de laatste tijd ging haar gezondheid sterk achteruit. Desondanks was Cohen zeer betrokken bij Amsterdam... Ze ging ondanks de belemmeringen die haar ziekte met zich meebracht... vaak met haar man mee naar bijeenkomsten. Lidia Cohen is 67 jaar geworden. Het weer, de lage bewolking lost snel op en dan is er flink wat zon. Smiddags vanuit het zuiden opnieuw bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate, De Bakker van de ANWB. Er staan een file op de A9, 1, richting Alkmaar... bij Knoop het Velzen, 3 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort en zomer zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen zandvoort. <safely> Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente. Que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode. Encontrávio, você com a sua música. Esqueceu o principal: que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Is open. Goedemorgen Zandvoort, zeggen Goedemorgen, we dan. Goedemorgen Zandvoort, stralende zaterdag 8 augustus. Goedemorgen we zijn er Ja, We zaten nog even voor te praten, zoals dat <laughs> ja. heet. Goedemorgen Zandvoort, het uh, programma van CFM, live vanuit Hotel Hoogland, zoals u weet. Vandaag is de techniek in handen van uh, meneer de Jong, zullen we hem heel netjes aankondigen. De redactie van dit programma is van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en eindredactie is van Gerrie Rutte. Koffie kregen we ook van Yvonne, want die staat vandaag achter de bar. En de presentatie is in handen van Irene die Jager. En Rob Petersen, goedemorgen. En zo zijn en, we er weer. Waar we het net over hadden, want dat was het. Dat ja. ik zei dat het liefste hondje van Zandvoort, want Callahan is bij ons vandaag. <laughs> en die presenteert niet, maar die waakt over ons dan. Die waakt over ons, dan ja. moet het goed komen. En goed. Ja, uh, goedemorgen Zandvoort. Voordat we uh, ja, beginnen, net even op de, het nieuws al gehoord. We zagen het op de app al. Het uh, lichaam van uh, de vrouw is aangespoeld hier in uh, Zandvoort. Dat denkt men, hè? Dat denkt men in en ieder dat geval. Mag dat nog niet hard op en, zeggen ja, ja, is, het is wel zeker, is. denk ik. Maar de politie mag dat nooit zo zeggen. Nee. Maar een enorme zoekactie van de reddingsbrigade en de, ja, de KNRM. Uh, de, en ook nog met vliegtuigen afgelopen week. En, uh, ja, triest gebeuren in Zandvoort. En, uh, in ieder geval is er nu wel zekerheid. Ja, meer aandacht voor hoe men met muien moet omgaan. Ja, zeker. Dat uh, blijkt ondanks de, het neerzetten van de pier ongeveer 40 jaar geleden... toch nog steeds heel erg uh, ja, zijn, zijn slachtoffers te zijn. Ja. Ja. Maar goed, wat gaan we doen vandaag? Bij ons zit al uh, Marcel Elsjean of Wipper, En die gaat praten over het Zandsculpturen Festival. Ja, dat is mooi. En wij hebben daarna uh, met Ellen nog gesprekken over de nieuwe workshops van Glass Fusion... En dan voor de pauze, of voor de nieuws, komt John Lemmens praten over de Sportraad Zandvoort. Dan krijgen we om 11 uur natuurlijk het laatste nieuws gevolgd door de terugblik op de afgelopen maanden door Belinda Geurensen van de VVD. Dan kunnen we gelijk even de laatste status over de windmolens vragen, want zij is Precies. onze expert natuurlijk in Zandvoort. Ja, en dan hebben we als laatste Robert Hartog, voorzitter van de KHN. Uh, over het uh, convenant retail en horeca. Uh, Noortje Oliemuller die uh, moest helaas uh, afzeggen. Dus we gaan een klein beetje schuiven en een beetje rommelen. En ja. een beetje extra tijd geven. En dan uh, komen we er wel door. Nou, het convenant retail en horeca visie uh, rammelt nu al vreselijk. Gezien de artikelen van deze week in de krant. Dus daar hebben we hebben genoeg over we te praten met Robert Hartog. Het zeker maar goed, weten, ja. we gaan met Marcel praten. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen, dankjewel. Geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Dat is het thema. Van het zandscultuur... Ja, het is Europees, kampioenschap, ja, het is dus Europees kampioenschap. Het is Europees kampioenschap, het is een Europees kampioenschap. Een officieel kampioenschap. Um, ja, Van Gogh en zijn tijdgenoten. Waarom hebben we die um, insteek gekozen? Het is dit jaar uh, het 125e sterfjaar van uh, Vincent Van Gogh. Uh, er zijn een heleboel activiteiten um, rond nee. Vincent Van Gogh, maar ook uh, rond zeg maar ...de kunstenaars die in zijn uh, tijd hebben geleefd. En uh, wij dachten van nou, dat is een mooi aanknopingspunt voor uh, de kunstenaars om uh, zich daar eens eventjes uh, mee bezig te houden. Dus vandaar dat we dat uh, thema gekozen hebben. Dat is een mooi onderwerp, hè? maar ze, kunnen, ze hebben volledig vrije hand in wat ze gaan neerzetten. Ja, het is geïnspireerd, Ge geïnspireerd door. door, maar voor de rest... Uh... En uh, het is niet zo dat er uh, echt schilderijen nagemaakt worden. Dat zou eventueel kunnen in 3D-vorm. Uh, um, maar er worden in ieder geval drie, uh, twee sculpturen gemaakt rond Vincent van Gogh. Uh, daar zitten onderdelen van, uh, uh, van een paar van zijn schilderijen in. Um, dan worden er nog drie gemaakt rond het thema Auguste Rodin. Uh, kan zeggen want de een tijdgenoot is natuurlijk een tijdgenoot. Wijd, uh, wijd begrip. He? Ja precies. Kan ook buiten Nederland gaan. Ja absoluut. Um, en dat is een, een, een, een zeg maar een beeldhouwer die vooral beroemd is vanwege de uh, zijn zijn uh, sculptuur de Denker van Rodin en ook de burgers van Calais. Uh, een belangrijke uh, beeldengroep die in Calais heeft gestaan uh, ten aangedachte van de Eerste Wereldoorlog um, dan wordt er nog een sculptuur gemaakt uh, uh, rond Gauguin dat was een schilder ook een tijdgenoot van uh, Vincent van Gogh en Toulouse-Lautrec dus uh, dat is een beetje frivol werk, dus ja, dus, uh, ja, dus ik van alles, uh, he, die, ja, ja, die hele van, mooie posters, die ja, kent waarschijnlijk iedereen wel, die kleur dingen. Dus uh, ja, dat wordt uh, dat wordt wel een bijzondere editie verwachten wij. Een bijzondere editie. Ik begrijp dat je nu van tevoren weet wat ze gaan maken. Ja, of, uh, ja. De opdracht, hè, die is van tevoren begint. Maar de uitwerking weet je ook al van tevoren dan? Uh, Hoe het nee, eruit gaat zien? Nee, ja? dat niet. Wij, wij selecteren dus uit een, een, een database van 600 uh, kunstenaars... Um, selecteren wij de zeven beste uit Europa. Um, en als die geselecteerd zijn, dan vragen wij aan hen... Uh, om in ieder geval een, zeg maar, het thema van hun sculptuur door te geven aan ons om te zorgen dat we geen dublures krijgen. Ja, ja precies. Dus, uh, want anders dan... Alhoewel, de interpretatie van de een zal anders zijn dan die van de ander. Ja, er wel. zijn er twee van Van Gogh bijvoorbeeld en drie over Rodin. Maar dat is, die zijn totaal verschillend. Dus ja, uh, wat dat betreft uh, worden dat ook totaal verschillende zandsculpturen. Maar er zijn ook kleine sculpturen, heb ik begrepen. Die dus, zeg maar... Dat klopt. Er staan op dit moment... Nou, iedereen heeft natuurlijk bij de rotonde al uh, de sculptuur gezien ja, welke zand wordt. Ja, heel mooi. Vind ik ja. echt heel bijzonder. Die staat al een hele tijd. Um, en dan staan er bij, uh, even kijken hoor, de bibliotheek, staat er eentje. Uh, bij Sheila staat er eentje, uh, bij de VVV Zandvoort, bij Kaashuis Tromp en uh, voor de deur bij het Holland Casino. Dus uh, dat zijn... Mini-sculpturen. Mini maar daarnaast uh, maakt zich met het Europese kampioenschap uh, Zandvoort, maakt, een, uh, maakt onderdeel uit van de Zandsculpturenroute en de zandsculpturenroute... Um, daarbij is ook Haarlemmermeer betrokken. En in Haarlemmermeer um, staat er nog eentje in Vijfhuizen. Uh, en er staan nog vijf kleine in nieuw um, En die zijn met name in het winkelcentrum Symfonie. Er stond een hele grote ook nog in nieuw maar helaas is die helemaal gesloopt. En dat maar, maar dat is dus een onderdeel... Dat is eigenlijk een onderdeel van, de, van... Van de kampioenschap, dus die worden ook meegenomen in de oordeel? Nee, nee, nee, in dit... nee die, staan, die zijn al een tijd geleden gebouwd, dus die zijn in mei gebouwd. Uh, maar het is eigenlijk voor het publiek dat wij proberen om, uh, met name in deze regio, regio Amsterdam... Uh, dus de metropool Amsterdam, zoveel mogelijk gemeenten geïnteresseerd te krijgen om mee te doen met zandsculpturen... Ja. zodat mensen dat kunnen gaan bezoeken ja. met de auto, met de fiets, uh, met openbaar vervoer noem maar op. En Haarlemmermeer en Meer is dus een gemeente die meedoet. Um, er wordt ook nog een sculptuur gebouwd in Volendam. Dat is dit jaar een kleintje. Maar volgend jaar gaat in Volendam, gaan er in Volendam ook drie of vier uh, komen. Um, en er zijn al meer gemeenten geïnteresseerd. Die, ja, dus uh, men ziet eigenlijk eindelijk... Hoe mooi het is om die dingen neer te zetten. Hè? Om sculpturen ja. neer te zetten. En ook wat dat voor het publiek doet. Want de mensen vinden het prachtig. Ze komen langslopen. En, en ja. ze waarderen ja. dat enorm. Ja, het is een enorme publiekstrekker sowieso. Maar het is ook goed voor, uh, voor het bedrijfsleven. Want het trekt echt enorm veel extra publiek. Dus, ja. uh, en het grappige is dat we dit jaar uh, in het kader van Van Gogh... Uh, ook een samenwerking hebben bijvoorbeeld met het Krullenmuller Museum in uh, Otterlo. En uh, met het Van Gogh Museum. Die, zijn, die, willen, die hebben allemaal wat met Van Gogh natuurlijk. Ja. Um, en die zeiden van uh, ja, we willen gelinkt worden aan jullie uh, goh, goh. evenement. Uh, dus er wordt promotioneel wordt er een heleboel uitgewisseld. En uh, via Twitter en Facebook worden uh, verbanden gelegd. Dus dat is, uh, dat is uh, hartstikke goed. Dat is wel mooi hè? dat we dat, dat, dat Sinds een paar jaar hebben we dit in huis eigenlijk in Zandvoort. Ja. En dat is. Uh, hoe is dat ooit ontstaan? Is dat gewoon een keer een toevalstreffer? Of, uh? um, nee, nou dan moet ik. ik <laughs> mijn organisatie bestaat uh, dit jaar toevallig 25 jaar. Uh -huh. uh, en um, ik heb het geïntroduceerd in, in uh, Europa, eigenlijk bij toeval. Uh, want ik had een marketingbureau, uh, reclamebureau, voordat ik met zonsculpturen begon. En uh, een heel bekend drankenmerk uh, was een uh, account van mij. En die wilde graag een grootschalige campagne, een reclamecampagne. Uh, moest een relatie hebben met kunst. En het moest een winter en een zomercampagne zijn. Toen heb ik het idee geopperd om iets met zandsculpturen en ijsculpturen te doen. Maar dat was toen helemaal nog niet bekend. Dus ze zeiden van, ah nee, dat is voor kinderen en dat kan niet samen met alcohol. En... Dus dat, uh, dat verhaal werd van tafel geveegd. En eigenlijk uit een soort frustratie, van jullie hebben geen idee waar ik het over heb, ben ik ermee doorgegaan. En uh, toen hebben we in 1991 het eerste grote zandsculptuur gebouwd in Scheveningen. Nou, en vanuit, die, uh, vanuit dat evenement is het gewoon als een soort inktvlek over heel Europa. Want ja. hoe lang is men al bezig met zandsculpturen? Dat is toch al nou, heel lang, denk ik. Langer dan wat 90. Heeft, Ja, wat men terug heeft kunnen vinden, is dat, dat uh, het fenomeen zandsculpturen al uh, door de Egyptenaren werd genomen. Uh, en die maakten schaalmodellen van piramides en van bouwwerken. Um, met, door middel van uh, zeg maar, uh, klei uit de, uh, uit de rivier de Nijl. En op die manier werd dat gepresenteerd aan de farao's en de uh, en dan belangrijke dan, mensen. Zo, dus, zo gaat het worden men, ongeveer. Ja. Ja. Dus het uh, basisprincipe zandscriptuur is al, is al duizenden jaren oud. Oh. Ja. Maar de manier waarop het op dit moment uh, beoefend wordt... Uh, dat is eigenlijk door een Amerikaan is dat uh, ontwikkeld in de jaren 70. En praat je dan over... Uh, het materiaal wat men gebruikt, is dat zeg maar. Nou, het, is, het is met name de techniek erachter. Uh, veel mensen die zullen het hier wel gezien hebben, maar dat zand wordt aangestampt in houten bekistingen. Ja. Um, en dat moet heel hard aangestampt worden. Um, nou, zit er ook zit, staal uh, doorheen? Wordt er ook mm, staal nee. gebruikt? Nee, nee, nee. Nee, er zit helemaal niks doorheen. Het is echt alleen maar puur zand. En water. Maar wel speciaal zand, hè? Maar wel speciaal sculptuurzand. Maar dat weet hij inmiddels ook heel Nederland. Ja. Dat, dat, uh, ja. dat het met strandzand niet werkt. Um, maar dat systeem met die houten bekistingen, dat is ontwikkeld door Gary Kirk. En dat is eigenlijk de, de founding father, de goeroe op het gebied van zandsculptuur. En um, die heeft in 19. Uh, wanneer was het? Nee, in 2004 heeft hij. hij de wereldorganisatie, dus de World Science coping Academy heeft die overgedragen aan mij omdat hij te oud werd. Dus die man is inmiddels 84, dus die, die is ruimschoots met pensioen nu. Maar uh, uh, en dat systeem van dat bouwen. Dat is, uh, dat is overgenomen over de hele wereld. Ja. Dus dat wordt van Japan tot China tot uh, Is daar Amerika dan een patent op vraag ik me af? Is dat iets wat met een patent nee, werkt? Of is zo dat... zit dat niet in elkaar. Uh, als je dat eenmaal gezien hebt hoe dat precies werkt. Dan kan iedereen het systeem overnemen. Oeh. Maar zo zit dat wereldje ook niet in elkaar. Het is gewoon... Uh, Men gunt elkaar dat. Men grunt elkaar dat. En het gaat met name om de kunstvorm. Zandsculptuur dat dat gewoon wereldwijd uitgezet ja. wordt. En, uh, ja, het is prachtig. En uh, dus. ik, ik verbaasde me dat trouwens ook hoe lang het bleef staan. Hoe lang het goed blijft. Wordt, dat... wordt er iets overheen gespoten als het klaar um, is? Ja, als het eenmaal klaar is en alle details zijn gemaakt... dan uh, spuiten we er een, een dun laagje, uh, milieuvriendelijke... Uh, ja, het is eigenlijk een soort kinderlijn, uh, emulsie... spuiten we er overheen, verdunt met water... En daardoor blijven alle randjes uh, en alle details goed bewaard tegen ja. regen en wind. Maar het is ja. dus geen constructieve waarde, want als je er echt uh, opgaat dan, uh, opgaat dan. Komen dan, er hekken weer voor omheen dit jaar? Of ja, er... Er, komen, er komen weer, uh, weer hekken met, met schapenhekken omheen. Ja. Helaas is dat nodig. Ja, maar jammer, dan, uh, jammer ja. Ja. Maar toch, als je vergelijkt uh, hier in Zandvoort wat de schade is uh, aan de zandsculptuur die moedwillig wordt, uh, wordt toegebracht, nou, dan is dat echt te verwaarlozen. Ik denk dat men elkaar ook wel een beetje in de gaten houdt. Hè? Ja, Zo van... het, is, het is natuurlijk ook... Uh... Ik roep ook wel eens wat hoor, als ik zie dat iemand dan zegt, hé... Hey, ja, precies, weg. maar het, ik denk ook dat, het een, een, een, uh, dat men er ondertussen toch wel zoveel respect voor heeft. Ja. En dat men het wel waardeert dat we, dat we hier aan de slag zijn. Maar het heeft ja. me vorig jaar verbaasd dat tijdens forse regen echt alles gewoon keurig ja. ze bleef staan. Ja, ja. Op een gegeven moment waren er wel, dus ik natuurlijk die hier en daar een beetje begonnen in te zakken, maar... Enorme hoosbuien en het blijft gewoon staan. Dus dat ja. vind ik wel heel apart. Ja. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Dat is echt wel... Uh... Maar uh, je bent directeur van de Zandacademie, zoals dat officieel heet. Ben je daar fulltime mee bezig? Met, uh, dat is een fulltime baan. Voelt... Ja. ja, toch wel. Maar ja. de Zandacademie is weer een onderdeel van de World Sand Sculpting Academy. Huh? Dus wij werken niet alleen maar in Nederland. Um, uh, we zijn op dit moment bezig met de voorbereiding voor een project in Aruba. Uh, en dat moet dan in oktober gaan plaatsvinden. Ook niet naar, hè? Nee, om daar dan mee bezig te zijn. In november zou er ook nog ja. een project zijn in Maleisië. Maar dat is uitgesteld, tot, uh, ik denk maart of april. Uh, we zijn nog bezig met een project in Miami. Uh, dus ja, uh, we komen nog wel eens ergens. Leuk. Uit, dus, uh, nou, wel bijzonder, hè? Ja. Mensen zien dat denk ik niet zo als je... We nee, dat... hebben geen idee wat daarachter uh, allemaal nee, beweegt. Maar de, uh, veel mensen denken van het zijn ook een stel hobbyisten die dat doen. Maar ja. um, als je ziet wat voor een achtergrond die kunstenaars hebben... Uh, ja, maar anders kun je dit niet maken ook als je niet... Uh, bevoorlijke... Nee, maar het zijn ook, um, om maar te noemen, er, er komen nu mensen uit uh, uh, Oekraïne, Rusland, Ierland, uh, Engeland, Tsjechië en Nederland... Uh, die Nederlander, dat is een uh, afgestudeerde uh, bouwkundige van TU Delft. Uh, die man uit Oekraïne, die uh, is uh, professor uh, in beeldhouwkunst uh, aan de universiteit. Ja. Uh, die man van, uh, die uit Rusland, uit Moskou. Die is uh, uh, ook uh, hoogleraar uh, op het gebied van beeldhouwkunst en schilderkunst. Dus het zijn niet de eerste of de beste die. Uh, nee, dat is een, uh, een aardige komen. lijst. Ja, dat zijn wel mensen met achtergrond. Hè? Ik vind ja. het, ook, het ook heel knap hoor. Als je goed gaat kijken naar zo'n sculptuur, dan zie je zoveel. Ja. Dat vind het best wel heel bijzonder. Het, uh... Ja, het is ja hoe vaak kunst, je er langs kijkt, te meer ja. details je opvallet. Het is ook echt een moeite waar, En daarom vindt die hek op zich niet zo gek hoor. Want je kan er een beetje leunen op, op, die hekken. Als je dus echt ja, gedetailleerd precies. wil kijken, ja. dan moet je dus ook gaan stilstaan. En dan is het heerlijk om bij zo'n hek te staan en een beetje te hangen en te ja. kijken naar al die details. Want het is inderdaad ja, dat is waanzinnig. Ja, ja, ja, je ja. ziet steeds weer poppetjes op... op ja, kleine... kleine details. ja precies, ja, Heel ja. bijzonder. Ja, leuk. Nee, het enige wat, wat misschien... Uh, de komende... Uh, drie tot vier dagen een beetje overlast... kan uh, bezorgen... In, op het Badhuisplein en op het Kerkplein... en de Gashuisplein, want daar, daar komen ze ja. te staan... Uh, is dat we bezig zijn... met het aanstampen van het zand. Dus ja. er, is, er wordt zand aangevoerd... S ochtends met een, met een vrachtwagen... of met vrachtwagens. Uh, ze zijn bezig met een kraan en met benzinestampers... Dus ja. Uh, ja, mensen die daar in de, in de buurt wonen, sorry dat we dat eventjes moeten doen, maar daarna. Ja, geeft uh, daarna zoveel plezier. Kunt u uh, heerlijk genieten van uh, de kunstenaars. Ja. Even kijken naar de, de, de, tij, de tijd loopt. Hè? Ja. Uh, de opening is. Dacht ik, op 21 augustus is het omhoog. Ja, we zijn dus nu uh, de komende week. Uh, vanaf He? maandag zijn we bezig. Uh, zodra de kinderkermis weggaat. dan komen wij meteen met een vrachtwagen. en dan uh, worden alle spullen daar. weer in een container neergezet. Uh, dan dinsdag beginnen we dus met het, uh, met het aanstampen van het zand. op het kerkplein en het gashuisplein. En uh, woensdag en donderdag zijn we daarmee bezig. op het badhuisplein. Dan vrijdag komen de kunstenaars aan. En zaterdagochtend dan begint officieel de wedstrijd. En uh, dat duurt dan uh, de hele volgende, die werkt erop, uh, tot vrijdag 21. Zijn ze dus bijna twee weken bezig? Nee, zeven dagen. Zeven, zeven dagen, dagen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En hoeveel, hoeveel sculpturen komen? er? Er komen Grozen? er zeven. Uh, het zijn er vijf op het Badhuisplein en dan één op het Kerkplein en één op het Gasthuisplein met het Zandvoorts Museum. Dat is ja. het museum voor de deur, ja, ja en dan op de 21ste, uh -huh. uh, dan om half drie, dan moeten de sculpturen klaar zijn. Dat dan, is vrijdag, zeg? Dat is vrijdag, ja. ja. Uh, en dan gaat een jury, die gaat uh, de zandsculpturen beoordelen. En dan is het om kwart over vijf is de officiële bekendmaking. En dat zal met mooi weer plaatsvinden op het Badhuisplein. En mocht het nou echt heel slecht weer zijn, dan is het in het gemeentehuis. Wie zijn de, de juryleden? Daar um, nou, moet ik even heel goed nadenken. Dat is uh, Frank Stolk. Uh, en hij is? Uh, hij is van uh, BZK hier. Oké. Okay. Um, even kijken, gillers van uh, de Zandvoortse van Courant. Van de Courant, Ja. Um, even kijken, mevrouw Shalik van... Wethouder. ja. Uh, Kitty Barnawaar. Kunstenares. Kunstenares. Um, even kijken, wie is er nog? Het zijn er vijf. Maar het zijn lokale ja. mensen. het zijn mensen. allemaal lokale mensen. Ja, oh ja, de directeur van het Holland Casino. Want het Holland Casino is zonder hun hulp... Oké, okay, is hoogsponsor, um, zeg maar. Ja, maar had dit nooit kunnen plaatsvinden. Nee, nou, die doen maalt. veel, vind ik. Hoor. Die doen veel, ja, dat is oh, mooi. Het ja. is een goede partij in ja, vele precies. opzichten. Goed, nou, omwille van de tijd, uh, ja. Marcel, gaan we dit gesprek beëindigen. Ik denk ja, ik dat moet een collega alles... ophalen van Schiphol. Die komt uh, weer terug uit de Die was bezig met dat project. <laughs> ja. oh, ja. cool. Ik neem aan dat je alles hebt kunnen vertellen wat je wilde vertellen. Uh, uh, ja, als mensen nog... Uh, nog geïnteresseerd zijn en meer details willen weten over de kunstenaars en over de achtergronden. Dan uh, kunnen ze naar de website www.zandsculpturenroute.nl Oké. Okay. En... Uh, ja, als we internationaal willen weten wat we doen, dan is www.wssawillemsimonsimonanton.info. antoninfo Dat is onze website. website. Okay. Ja. Ja. Mooi, ik vind het uh, mooi dat het weer komt. En we ja. gaan ervan genieten van de Zandculturefestival, Marcel. Zeker. Dank weet. voor je komst. Graag gedaan. Ja, en fijne gaan we naar Rumor met uh, Dangerous. Ja, ja toch? je hebt dan ook kunnen zeggen. Dat is uh, waar nou, het om Als ze laatste leuke dingen. Ja, ik vind het er in de andere. Een andere? Ja, is... Nee, maar het gaat natuurlijk ook om de achtergrondinformatie. Is your I want a broken heart die zie je weer Ja. You yeah, so right. did me wrong Now you want me to believe Ja, we zijn weer ik terug. open. Nou ja, goed. We hebben een nieuwe gast aangeschoven. Maar eerst even iets anders. Ja. Uh, zondag 16 augustus hebben we bij ZFM de Message from the Beach. Volgende Wel, week zondag dus. Volgende week zondag. Een live uitzending van 10 uur morgens tot 9 uur s avonds. De programma's van CFM Jazz, uh, Zandvoort Lunch, Zandvoort op Zondag en Strandleven... zijn allemaal gecombineerd en komt ja. allemaal live vanuit de haven van Zandvoort. Of het ja. strand nummer 9. Zonderdag. Daar kun je ook gewoon naartoe, hè. gezellig. Ja, en je kan er naartoe. Je kan luisteren wat, wat ze ja, aan Maar je kan ook met name zelf wat vertellen in de haven van Zandvoort. Oh, okay. Tussen 10 en 9 dus. Dat is een hele lange periode in de haven van Zandvoort. Volgende week zondag. Oké. Okay. En nou. uh, ja, onze volgende gast. Ellen. Ja, Goedemorgen ja, morgen Ellen. Morgen. Ellen Kuil? Ja, klopt. Van uh, de. Je gaat vertellen over de nieuwe workshops van gla, Glasfusing. Is het Glasfusing of glas? Hoe spreek je het uh, uit? Glasfusing. Glasfusing. is een Engels woord. Dat is ook gecombineerd dus. Het is gecombineerd met Nederlands en Engels, ja, ja, maakt niks uit. Ja. We hadden het net al even over de Place, uh, place du Tètre. Wat, ja. wat net geweest is. Hoe ontzettend leuk dat is geweest. Alhoewel ik er zelf niet uh, bij ben geweest. Hoor ik mensen alleen maar positief daarover praten. Maar hoe ingewikkeld het is om, uh, om het op te zetten. Hè? Met alle kramen en alle omstandigheden. Ja. Die niet ja. altijd meewerken. Het is niet uh, zo makkelijk, makkelijk straatje om nee. te gebruiken, maar het lijkt zo simpel allemaal. Ja, dat maar het omdat zo'n typisch zand voor straatje is, willen we per se daar de markt hebben. Ja, ja, ja. ja. Maar het is altijd, uh, <coughs> sorry, ieder jaar uh, weer een succes. Ja, ja. ja. goed. Maar nu over, uh, over de workshops. Ja. Dat ga je weer doen. Ja, het is weer uh, zomer geweest en dan ga ik meestal weer beginnen met de workshops. Het, maar het is nog steeds zomer hoor, maar als je ja, gaat beginnen dan is het de zomer geweest. Ja, nou, we hopen we zomer gehad te hebben. Ja, ja. Maar ja. in ieder geval dan is iedereen weer een beetje terug van vakantie. En ja. Kinderen gaan over een week weer naar school, dus dan is er weer iets meer... Uh, en wanneer begin je? In september? Uh, in augustus heb ik er eentje gepland. En dan in september en in oktober en meestal kijk ik een beetje naar de aanvragen die ik binnenkrijg. En dan plan ik weer een dag. Het is, het is een workshop van één dag? Ja, het is één dag van 11 tot 4 uur. En er zit er ook uitgebreide lunch bij. En in die dag kan je ook iets afmaken. Je kan het wel later pas ophalen, want het moet twee keer in de, in de glas over. Dus er gaat meestal een week voorbij voordat de mensen het kunnen ophalen. Maar dat lijkt me toch, ik bedoel, glasfusing, dat is uh, met warmte, hè, denk ja, ik? Ja, ja. Het heeft, is dat, heeft dat een link met glasblazen, wat de nee, meeste mensen, nee, mensen wel kennen? Nee, nee, helemaal niet. Glasfusing is eigenlijk meestal vlak werkje. En je werkt met uh, speciaal fusing glas ook. En dan snij je, of je zaagt, of je, je maakt het glas stuk. En dat, die vormen leg je dan op elkaar, en dan gaat het in de glas over ah, En zo. dan wordt het aan elkaar gesmolten. Dat is een beetje eenvoudig de, de uitleg. En Zo'n stook duurt meestal 24 uur. Want je moet het glas ook heel langzaam opwarmen en weer laten afkoelen, anders krijg je spanning. Ja, dus We gaan het stuk. Ja, dan gaat het stuk. Dus vandaar dat het wel een week nodig heeft voordat het eindelijk klaar is. En, en, en wat voor soort glas? Is dat speciaal glas wat je daarvoor ja. gebruikt? Ja. ja, er zijn ook wel mensen die afvalglas gebruiken. Gekleurd afvalglas van flessen of, of iets anders. Maar daar zit vaak heel veel spanning in. En omdat ik uh, mijn werk verkoop en ik graag wil dat het heel blijft voor de cursisten, gebruik ik dat dure glas. Ja. En dat is ook minder scherp. Mensen kunnen ook graaien in, in glasstukjes, dat is helemaal geen probleem. Okay. Veel mensen hebben toch een angst met glas vastpakken: van oh, het is scherp. Maar dit valt heel ja. erg mee. Maar dat glas wat, uh, wat dan beschikbaar is, zijn dat dan platen? Of ja. is, zijn platen ja. en, die, en, en dan zeg je van ik wil daar een stukje van en dan snij je dat eraf? Of ja, nou, sla je het heb, eraf? Ja, nou, ik, heb, uh, ik koop meestal in grote platen, koop ik in. En dan, uh, mijn, bij uh, mijn eigen werk heb ik altijd heel veel snijverlies. Dat is normaal in de glaswereld. Dat, uh, dat, uh, ja, dat hoort erbij. En van het snijverlies gebruik ik vaak weer voor de workshop. Want er zijn vaak stukken over... Ja, en dat kan ik mooi weer... Oh, dat is wel, wel een slimme manier om... Ja, te... ik gooi nooit het weg. Ik doe nee. nee. alles. Ja. Ja. Nou, terecht, want dat kun je ook ja. al ja. altijd... Ja. Bij ja. Nee, ja. Het, het is al snijverlies, maar het is niet weggegooid. Uh, en, als... en hoe groot moet ik me dat voorstellen? Kunnen dat uh, grote dingen zijn? En groot bedoel ik dan, uh, nou ja, uh, 30 centimeter? Of zeg je van, het zijn eigenlijk... Kleine dingetjes. Of, of kunnen er ook sieraden bijvoorbeeld gemaakt worden? Uh, nou, Ik heb voor de workshop standaard maten. Maar er is altijd in overleg mogelijk om, om groot te werken. Ik heb ook wel mensen die gewoon in, in de deur, in huis een mooi glas... Vorm uh, wilde hebben. En dan wordt het gewoon op maat en dan wordt de prijs is aangepast van de workshop. Dat dachten ja. we net aan. Ja. Maar ik heb met de workshop zelf kunnen ze altijd een schaal of een hangobject of een lamp maken. Zie daar dat doe ik niet. Omdat dat, dan is te veel, moet ik daaraan doen. <tus> Dan, ja. Dat moet een paar keer in de oven. En dan ben ik te veel met de sieraad bezig. Dan de mensen, die mensen zelf. Ja. En ik wil als we het komen maken. Dat dus ze het ook helemaal zelf moet doen. Helemaal zelf gemaakt ja. hebben. Ja. Ja. Nou, nou zeg je dat over een schaal. Dat betekent dus dat je dat aan elkaar gaat zetten. Met nou je gaat plat. eerst zo uh, werk je op een onderplaat. Huh? Op een transparant onderplaat. Daar leg je dan je, je kleur op. De vorm. Dan kan je zelf een ontwerp maken. Of ik heb ook heel veel ontwerpen. Dat gaat dan in de glashoven, dat wordt aan elkaar gesmolten. Daarna gaat het weer in de glashoven op een mal. En dan zakt die vlakke plaat, zakt in of over de mal heen. En dan krijg je de vorm. Ja, oké. Okay. Ja. Het is altijd wel weer een verrassing wat eruit komt. Het is nooit niet zo. Nou, het is, is niet, dat, zo, nee, het is niet zoals met keramiek. Dan heb je meer verrassingen. Maar dat um, gebeurt dan dezelfde dag dus. Het gaat, als de workshop is geweest, gaat het in de oven. En dan, nee, maar ik bedoel, als, als je dus een, een, een, een kleur, uh, je, zeg maar, je maakt iets, dat is plat, hè, want het is ja, natuurlijk een plat ja, iets. Ja, ja. Dan, dan ziet de, de cursiste of degene die die workshop doet, die ziet dus een, eigenlijk pas later hoe dat eruit komt te zien. Want het gaat pas, het gaat in de vorm Ja, maar ze zien, ze zien wel, het, het is een soort, hè, met de workshop werk ik dus met stukjes glas. Die de mensen zelf stuk slaan, ze zoeken een kleur uit. Dus die vorm die ze op die glasplaat aanbrengen. Dat zien ze, de kleuren zien ze. Ja. Alleen hoe het aan elkaar gesmolten wordt... Dat kunnen ze wel Bijvoorbeeld bij mij zien. Maar ze hebben niet echt een voorstelling. Nee, het is pas zo maar het is klaar. altijd heel mooi als het eruit komt. Ja, ja. ja dat is wel heel apart. Ja. He. Ja, ja, ja, dat is bijzondere... Dus, dus een ja. workshop is een, een dag. He. Maar ja. ze komen ook allemaal nog een keer terug om te, het resultaat te bekijken. Ja en, ja, en ik heb heel veel mensen die weer een workshop komen doen. Want is, je kan het niet zelf. He. Je hebt een oven nodig. Nou, dat kan niet. Want als je gaat keramieken, dan kan je wel... Met klei aan de gang. Een broodje klei is, is, is niet het bedrag, 5 euro of zo. Maar als je zelf thuis hiermee aan de slag wil, dan moet je echt best wel dure materialen kopen. En ik denk dat het daarom ook wel best wel zo populair is, of populair is, dat mensen het leuk vinden om dat te doen. Omdat ja. je het niet thuis makkelijk kan doen. Ja, en die oven, hoe warm wordt dat? Uh, meestal tussen de 700-800 graden. Ja, dat is een, ja, een ja, dat, over, ja, dat. Ja, dat kan je ja. thuis niet doen natuurlijk. Nee, nee, je hebt wel uh, voor sieraden kan je thuis doen. Dat, is in een, dat heet hotpot en dat kan in de in, in magnetron. Maar dan kan je kleine sieraadjes maken. Ja. Ja, maar kan, uh, bedoel, is dat wel iets wat je doet? Dus dan stel voor dat iemand zegt van nou, ik wil eigenlijk gewoon leren... Om, om sieraden te maken. Is dat dan mogelijk om, om dan bij jou te zeggen van nou, hè, buiten de, de workshop om wil ik gewoon een les bij je komen doen? Ja, en ik ik wil ik, leren? Ik, ja, dat kan. Ik heb nu ook weer een dame die komt iedere vrijdag bij me werken. En ik heb ook wel mensen die. ik heb jaren geleden ook iemand wilde een grafmonumentje maken voor zijn vrouw. En die is gewoon een week bij mij uh, aan het werk gegaan, ja. dat kan allemaal. Nou, leuk toch? Dat is ja, wel, het mooi. Is wel uh, bijzonder. Ja. Wat kost zo'n workshop uh, van een dag? Uur, uh, die is 90 euro en er zit alles inclusief. Inclusief lunch en materialen? Ja, materialen, alles, uh, oh, ja, ja. tot per eindproduct. Uh. Als je dat per euro omrekent en de materialen, dan is dat zeker geen dure. Uh, nee, workshop? Nee, nee, nee, nee. Maar ja, ik doe het met heel veel plezier. Ja. En ik vind ook dat het betaalbaar moet zijn voor de mensen. Nou, je wil ja. mensen blijkbaar dus leren of in ieder geval kennis laten maken met ja. dat wat je doet ook. Ja, met de techniek en ik vind het ook heel belangrijk dat het altijd een gezellige dag wordt. Nou, het de... moet ook ontspanning zijn natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. meestal komen de mensen druk kleppen binnen en dan na een half uur is iedereen heel serieus en dan is het muis stil in het atelier. Ja. Uh, ja, mensen vinden het toch wel interessant. Het is een techniek die wel steeds meer inkomt hoor. Het is wel maar, maar jij heren. bent natuurlijk een kunstenaar van huis ja. uit, hè? dus je, je leeft van je kunst, denk ik. Hè? Je, maakt, uh, je maakt glas, is dat je, je voornaamste... Uh, ja. Nou, ik doe ook uh, mijn, uh, mijn frames mijn, mijn, van mijn beelden van metaal. Dat las ik ook zelf en dat doe ik wel weer op een andere locatie. In de Waardepol heb ik mijn lastgedeelte. En daar geef ik geen cursus in, want dat is echt heel intensief. Dat is één op één en dat, uh, dat is ja, niet te doen eigenlijk. Er nee. is wel veel vraag naar, maar dat, uh, nee, dat doe ik niet. Nou dat is, nee. Dan moet je zoveel tijd eraan besteden denk ik. Ja, ja, ja. En er, zijn, er zijn best wel technische scholen waar je een lastcursus kan volgen. Dat heb ik ook gedaan. Dus, uh, ja. Ja, dan moeten mensen. Maar dan wat, doen. Doe je, wat doe je het meest? Zeg maar, wat, wat is jouw nou, combinatie? Dat is mijn ding. Het, het metaal met glas daarin. Uh, oh, dat doe ja. je ook? Ja, dat is mijn hoofdzakelijk mijn ding. Oké. Okay. Ja. En gelukkig heb ik een man met een gewoon goede baan. Dus ik kan het je doen. Je kan je lekker uitleven in <laughs> ja. de kunst. Ja, ja, dat is mooi. ja, ja, ja, ja. Uh, Nou, is er? Uh, een luisteraar die denkt, van dat wil ik ook, die, die workshop. Waar vind ik dan de gegevens? We uh, kunnen altijd kijken op mijn website. Dat is www.glaskunst-ellenkuil.nl Ellenkuil met en... Ellen ui? U, lange i. U, lange i. De U, lange I. Ja. Okay. Ja, ja, en dan kunnen ze altijd een mailtje sturen of even bellen. Dat ze interesse hebben. En dan reageer ik daarop. En uh, ja, en ik zit natuurlijk in een heerlijke locatie, de oude smederij. Ja. Dat is natuurlijk ook. En op al... wat voor dagen wordt uh, de workshop ik gegeven? Ik heb nu de workshops gepland voor op zaterdag. En uh, maar ja, dat kan in principe iedere dag kan het. Ik heb ook wel vaak uh, clubjes. Hoeveel mensen heb je nodig voor? Uh... Nou, ik doe het meestal vanaf uh, vier vijf mensen. Ja. Dus ik heb ook wel clubs. Ik geef ook kinderpartijtjes. Oh. Ja, dan kunnen de kinderen schaaltjes maken van uh, 18 bij 18 centimeter. Mm. En Het uh, is ook altijd heel gezellig. Zorg dat er taart is. En, uh, nee. vaak nou ja, dat niet. is, dat is ook wel mooi met kinderen ja. te werken. Ja, en kinderen zijn echt heel serieus. Mm. Ja. Heel serieus. Dat is grappig. Als dat allemaal de oven in moet, dan wordt het wel heel spannend voor ze natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, ja, uh, ja dan uh, mogen ze zien hoe dat werkt en uh, oh. mogen ze in de oven kijken. Ja, leuk en, uh, hoor. Ja, dat vinden ze heel oh, leuk. Nou, Goed we gaan afsluiten zeggen. Ellen. Ja, uh, dat is snel. Ja. Ja, <laughs> ja, tien minuten zijn ze over. Heel veel succes met uh, de Glass-Fusing uh, workshops. Ze kunnen ah, ook ja. altijd even bij je langskomen hè? Altijd. Als er staat is iedereen welkom. Precies, even bij de oudersmederij, dat is de Gast... Nee... Uh... Hoe heet het schelpenpleintje? schelpenpleintje. schelpenpleintje. Ja, schelpenpleintje. En is dus ja. iedereen altijd welkom. Altijd ook in de kunst. Vanuit de Hoezo Kerkstraat van de, ga je zeg maar uh, de, dat straatje in. Ja. Hoe heet eerst je? Eerst ja. Ja, Hoe heet dat straatje nou? Want het... uh, Burenweg. Burenweg. Oh ja, de Burenweg. Wij, uh, ga je, kreis, ja. En je ja. ja. precies. Dus de Burenweg in doorlopen en daar zit het ja. ja. Ga gerust even ja. kijken. Ja. Ja. Dus, ja. Precies. En dan ben je. We hebben dan heel veel succes. Oké. Succes en bedankt voor uw komst. Dank jullie. Oké. naar dag. terug. Got Together fall apart of... It's gone. We zijn, we zijn weer, weer. terug in Hotel Hoogland bij Goedemorgen Zandvoort. En inmiddels zit John Lemmens tegenover ons. Uitgebreid over allerlei Zandvoortse dingen te praten natuurlijk. En we gaan het met hem hebben over de sportraad in Zandvoort. John de heeft, definitie uh, ja. van de sportraad, de ik sportraad. zeg hem. Wat, wat Dat is die is sportraad? Namelijk, de sportraad precies? is een commissie die tot taak heeft burgemeester en wethouders van Zandvoort gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsvoornemers op het gebied van de sport. Dat klopt, helemaal juist. Dat is een hele, een bre hele brede definitie. Hè? Dat ja. vind ik ook. Ja. En uh, ja, nou, laat ik, laat ik beginnen. We hebben een sportraad die uh, heel veel sporten in Zandvoort vertegenwoordigt. En gelukkig sinds uh, dit jaar eigenlijk de grootste sportvereniging ook, de tennisclub. Daar zijn we jaren mee bezig geweest om daar ook een afvaardiging van te krijgen. Er zit nou een van de tennisclub, er zit uh, een van de hockey in, een van de voetbal, uh, Zandvoort Sportcombinatie. En de uh, basketbal, Dus we zijn ook breed vertegenwoordigd in die sportraad. We hebben een heel fijn team. En uh, nou, als je een fijn team hebt, dan werk je ook heel fijn. Nou, en ja, gevraagd en ongevraagd. Uh, gevraagd is uh, soms een beleid voornemen. En, en dan hebben we met toon het meest en langs gewerkt natuurlijk. Uh, dat hij zegt, van ik wil dat en dat gaan doen. Hoe denken jullie erover? Nou, dan geven ze soms heel duidelijk van dat moet je niet doen. Het is aan zijn verantwoording natuurlijk, zijn politieke verantwoordelijkheid die hij heeft. Dan, ja, dat doe ik wel. Maar er zijn genoeg dingen, de, de revue gepasseerd de afgelopen jaren, waar hij ons om raad een advies vroeg. En wat deze sportraad uh, heel erg opgepakt heeft, en de, deze sportraad zit nu zo'n beetje vijf jaar, een aantal... Zitten er echt vijf jaar. Die moeten naar deze city dat, uh... er ook mee stoppen. Maar gelukkig hebben we een nieuwe richting Die, die kan doorgaan. Is, uh, we hebben ooit. Uh, in de gemeente gehad. Dat er een onderzoek was geweest. Is geweest naar de vereniging van de toekomst. Dat was een mooier woord. Dan een. Uh, een samenvatting van al die clubs van elkaar, want dat lag gevoelig een uh, grote <laughs> vereniging we noemen dat de Vereniging van de Toekomst en dat hebben twee studenten uitgezocht van, wat is die kans nou in Zandvoort Nou, dat, dat is uitgezocht, Er is een heel fantastisch rapport over geschreven en dat was weer in de laag gekomen en we zeiden, nee wacht even, we zijn nou met duitsersveld bezig en met, uh, met, ook met de ontwikkeling van duitsersveld. Laten we dat rapport nou eens nemen. En we hebben toen ook met alle verenigingen om de tafel gezeten. die daarin genoemd werden. van hoe kun je beter samen gaan werken. Nou. En dan kom je wel aan het zandvoorts... van. dat is mijn club. en dat is mijn club. en ik wil wel meewerken. maar. ...je blijft ja, wel buiten mekeren. Ja. Ja. <laughs> Wat gaat het dan over. over. Uh, zeg maar. De, de verenigingen die allemaal daar bij Duintjesveld zitten? Is dat mm. eigenlijk. zijn dat alle clubs waar je het over hebt. of zijn er ja. nog andere plekken? Nou, alle. Niet-commerciële clubs. Uh, Duintjesveld, we hebben nu uh, onlangs aan uh, Gertjan Bluis uh, Duintjesveld in kaart gebracht. Wat? wat is het? Maar ook wat zijn de behoeften van de verenigingen? Uh, waar, als je naar de toekomst kijkt, waar, waar liggen je behoeftes? Nou, daar hebben we met elk bestuur van Duintjesveld, dat project gaat echt over Duintjesveld. Hockey, club, wat heb je nou nodig? Nou, de hockey ja, die groeit tegen de op. Moet je nagaan. Zeven, acht jaar geleden zeiden ze van... hebben we nog bestaansrecht. En nu, ja, nu hebben ze ja, velden nodig. Maar een veld kost een beetje geld. Ja. Ja, in deze tijd is het er gewoon niet bij de gemeente. Dus hoe ga je daarmee om? Maar de voetbal zegt, ja, wij zitten op gras. Maar een kunstgrasveld is het hele jaar door te gebruiken... voor training en wedstrijden. Ze hebben er nu één. Maar we willen er eigenlijk wel twee. Nou, dan heb je zand voor sportcombinatie, Met zijn tennis. Uh, ja. Met de handbal. En, en dat is het. En daarnaast die grote sporthal. Die sporthal Hoe ja, kan core. je die nou intensiever en beter gebruiken voor al die sporten die. Nou, dan is er ook nog die grote vraag van de tennisclub. Wij willen die oplashal hebben in Zandvoort. Nou, ligt die er nog steeds? Nou, daar zijn we nu bezig met de tennisclub. Gaat het eens duidelijk omschrijven wat je wil? Ja. Doe je dat zelf? Doe je dat met commerciële partijen? Nou, Kun je dat samen gebruiken? nou, ja, dat is ook een optie voor ja. meerdere dingen te gebruiken ja, ja want neem de Sandvors sportcombinatie die heeft een hele grote tennisafdeling en dat zijn allemaal recreant ja en die zitten voor een paar stuivers. en dat is niet erg want dat is alleen maar fijn dat ze tennis kunnen spelen maar als ze lid worden van zeg maar de Tennisclub dan praten ze over een hele andere soort ja. contributie dus de belangen liggen ja, Altijd. Ja. die zetten de ja, hakken in het leuk. zand. Ja, nou ja, als, zolang je maar blijft praten. Dat zei ik vorige week ook tegen, tegen de man die hier zat. Als je maar praten blijft met elkaar, dan, dan kom je er wel uit. Ja. Ja. En dat betekent dus ook dat jullie niet uh, praten bijvoorbeeld met uh, de club van Nigel Lancaster, het golfgedeelte. Nee, nou, we praten wel mee, hoor we horen hem aan. Goed. Maar hij, is, uh, ja, hij, hij heeft een hele andere doelstelling daar nou, natuurlijk dan, dan de sportverenigingen. Ja. Uh, hij heeft nou toevallig daar geen grond nodig. De, de grond die nodig is is eventueel als daar een, een tennishal komt. En, uh, maar Nijssel is natuurlijk wel een, een grote speler in dat geheel. Ze zijn kijkt naar de infrastructuur. Is oh. hij pachter van, van, van die grond? Ja, hoe de, ja. De grond is van zover de de grond is van van gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Hij mag dat gebruiken zolang zijn bedrijf draait daar. Ja, ja en zolang de petunia's maar ja. naar de gemeente Ja, ja, ja gaan, denk ja, ik zo. Ja, ja, ja. Dus, uh... Nee, logisch. Dus die sportraad doet best wel heel veel. Als ik dit zo hoor, dan biedt u toch aardig, best wel een aardige klus. Want uiteindelijk gaat er dan een advies richting gemeente. De, het advies gaat naar de wethouder. De wethouder. Wat? Maar als raadsleden ons vragen, maar we zijn in feite aan het collegegever gevraagd en ongevraagd advies. Nou ja. En ja. er zijn ook wel raadsleden bij ons in de vergaderingen geweest... dat ze wel eens wilden Willen weten... Van je, hoe, wat, hoe, wat hoe, gebeurt hoe is die besluitvorming bij jullie oh ja. achtergrond. Ja, ja. Ja. En, uh, maar de, uh, over het algemeen zit de wethouder meestal bij onze vergadering... of Tamara Tigelaar namens de wethouder. Dus oh. om en om zitten ze... En dan, dan hebben we heel veel contact. Uh, en we willen dat nog intensiveren met uh, Sportservice Heemsteden. Dat is ook een, een groep die met sport bezig is in Zandvoort. Dus, uh, er is genoeg te doen. Ja. De, de jeugdsportpas is ook uh, een onderdeel. Nee, dat is, dat is een onderdeel, als ik het goed zeg, van Sportservice. Niet van de... nee, daar bemoeit de sportraad zich niet mee. Oké. Okay. Dat is, helemaal wordt helemaal georganiseerd en dat gaat goed. Wat wij wel doen... Is onze kampioenen huldig. O oh ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. dat is ook mooi natuurlijk. Ja. Ja. Nou, en dat deden we op allerlei plekken. We hebben het in NH Hotel gedaan. We hebben het uh, bij Casino gedaan van uh, Lee Heino. En op een gegeven moment een van de, de, uh, de leden: zei van, waarom doen we het niet op de plek waar iedereen in zand voor zich eigenlijk maïsieus voelt? In het raadhuis. In de raadzaal. Oh ja. Ja, en dat hebben we toen aan Gert voorgesteld. En die vond het een fantastisch idee. En sindsdien doen beurt het we het daar. Dus, nou, dat is soms zo vol dat de bode zegt: ja, oh, wacht even, ik moet de brandveiligheid in de gaten houden. Hij ja, ja, vond... mag niet meer dan zo. Mensen... En die ouders, opa's, oma's willen allemaal mee, want hun kind is. Dat doen we nu in tweeën. Zeg maar, van zes tot zeven. En van half acht tot half negen. Ja. Zodat alle groepen. En dan halen we ook, want we hebben in Zandvoort heel wat talent lopen, wat op heel hoog, hoog, hoog niveau. niveau. Hè? Ja. Ja, uh, ik las van week uh, de dochter van Mike Moore. Weer een, met, met, met de dressuur, met ja, de vader. een zeer, uh, stap hoger. En een tennismeisje, er is een tennis. tennis uh, uh, talent. Met zo'n met, uh, met, uh, Brit. Uh, ik ben de naam ook even. Ja. Dankjewel, uh, Belinda. Ja, dus... <laughs> Dank je wel. Ja, maar dat is prachtig. Ik denk ook dat je als Zandvoort trots mag zijn op, op die, die sporters die wat bereiken. Ja. En die zijn naam toch ook weer naar buiten brengen. En die, en die zetten wij uh, oktober, november altijd in zonnetje. Ja, dat en een uh, hele grote zon zetten we dat. Ja. Mooi zo. Jullie, jullie vervelen jullie in ieder geval niet. Dat is, is de tijd uh, om te ja. ja. ja. Een <laughs> Volgende keer uur, meneer. Dus uh, <laughs> is er nog iets wat je wil uh, vertellen, John? Want, nee, nou, uh, dan, dan mag dat. Ja, naar de vereniging nou, Dan krijg je, toe, je nog twee minuten. Naar de vereniging toe. We hebben elke eerste woensdag van de maand, beginend weer in september, vergadering in de Sporthal. De Sporthal. En, en iedereen is ieder welkom. Ieder bestuurslid van een vereniging is welkom. Om eventueel zijn vragen, die je bij de gemeente neergelegd ons toe te lichten. Misschien kunnen we ze helpen. Het dus is een beetje als intermediair. Uh, ja. Zo ja. mogen ze ja. jullie zien. Ja. Dat mag ja. ze zien. Helemaal goed. Mooi. Okay. Bij deze. We vragen heel succes. <laughs> Dank Dankjewel. We gaan uh, tot aan het nieuws luisteren naar Dotan. Dotan. Oké. Okay. 106.9, straks meer. Maar nu eerst het.